11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Prinses Mabel, prins Constantijn en Mabel's zus, Nicolien, hebben vanavond prins Friso bezocht in het ziekenhuis in Innsbroek. Het bezoek duurde ongeveer een uur. Eerder vandaag bezocht Mabel haar man samen met koningin Beatrix. De gezondheidstoestand van prins Friso is tot nu toe niet veranderd. Sinds gisteren wordt zijn toestand omschreven als stabiel, maar niet buiten levensgevaar. De RVD heeft gezegd dat het medisch team dat Friso behandelt verzoekt het aantal bezoekers aan de prins beperkt te houden. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat er geen administratiekosten meer mogen worden berekend bij een verkeersboete. Dat blijkt uit een zaak die een Wageningse hoogleraar van de Meulen heeft gewonnen. Van de Meulen kreeg een boete omdat hij te hard had gereden, maar hij was het niet eens met de 6 euro administratiekosten. De hoogleraar weigerde de kosten te betalen, net zolang tot er een dwangbevel op de mat viel. Daarmee kon hij naar de rechter stappen. Het ministerie van Justitie bestudeert de consequenties van de uitspraak nog. Een CDA-gemeenteraadslid uit Eindhoven heeft een website tegen de PVV geopend. Het meldpunt Overlast PVV is een initiatief van raadslid Ibrahim Wijbega en twee anderen. De site is een reactie op het PVV-meldpunt voor klachten over werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Wijbega en de anderen hopen dat het meldpunt bijdraagt... aan het ongedaan maken van de stigmatisering van mensen uit Midden- en Oost-Europa en andere groepen. Wij hebben gaan zeggen dat het meldpunt losstaat van zijn CDA-lidmaatschap en dat hij het op persoonlijke titel heeft opgericht. De dode vrouw die werd gevonden in het Noord-Brabantse Knechtsel is een inwoonster uit Helmond. Haar lichaam werd dinsdag gevonden in het bos. Ze was grotendeels verbrand. De vrouw werd dinsdagochtend op Valentijnsdag voor het laatst gezien in Helmond. Ze zou met haar fiets met onbekende bestemming zijn vertrokken. En de politie van Helmond gaat uit van een misdrijf. In de Amerikaanse stad Newark bij New York is een eredienst voor Whitney Houston gehouden. Sterren als Stevie Wonder en Alicia Keys traden op in de kerk. Ook haar ex Bobby Brown stond op de gastenlijst. Zo'n 1500 mensen woonden de dienst bij. Houston overleed vorig weekend op 48 jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Houston wordt morgen in besloten kring begraven. Op het filmfestival in Berlijn heeft de Italiaanse film Cesare Deve Morire de Gouden Beer gewonnen. De film van de gebroeder Staviani gaat over een groep gevangenen die het toneelstuk Julius Caesar van Shakespeare opvoeren. De gedetineerden worden een half jaar gevolgd bij de voorbereidingen. In de jury zat ook de Nederlandse fotograaf en regisseur Anton Corbijn. Op het festival in Berlijn won de Nederlandse jeugdfilm Cowboy van Boudewijn Kolen de prijs voor beste jeugdfilm. In de eredivisie heeft Feyenoord vanavond thuis gelijk gespeeld tegen RKC. Het werd 1-1. Feyenoord-spits Guidetti maakte 1-0 uit een penalty, maar trok daarna zijn shirt uit en moest dat bekopen met een gele kaart. Guidetti had al geel, dus hij kon met rood vertrekken. En hij mist volgende week de wedstrijd tegen PSV. Braper maakte later 1-1 voor RKC. Andere uitslagen, Ado Den Haag Excelsior 1-1, de graafschap VVV Venlo 1-4 en Heracles Rode JC eindigde in 2-1. De finale van het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam gaat tussen Roger Federer en Juan Martín Del Potro. Federer won met veel moeite van Nicolai Davidenko. Het werd 4-6, 6-3 en 6-4. Del Potro versloeg Thomas Berdig in 6-3 en 6-1. Dan het weer nog vanavond regen, vannacht in de kustgebieden winterse buien... met kans op sneeuw, hagel en wat ontweer. Overdag ook in de rest van het land winterse buien. Er staat vrij veel wind, maximum temperatuur een graad of vijf. Maandag flink wat ruimte voor de zon, daarna opnieuw wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Buiten is het vijf graden. Binnen zit Max van Wezel. In 2011 publiceerde Anil Ramdas zijn eerste en naar nu blijkt ook laatste roman. Het ging over Badal. Eens een gevierd essayist en journalist... die aan gebrek aan erkenning, relatieproblemen en alcoholmisbruik ten onder ging. Het was niet autobiografisch bedoeld, zei hij bij de verschijning van het boek... Zijn uitgever de bezig bij prees op de flaptekst zijn schrijfstijl met de woorden aan... Anil Ramdas is even lichtvoetig als bevlogen. Deze week heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt. Bevlogen was Anil Ramdas zeker, maar ook lichtvoetig. Welkom bij deze zaterdag aflevering van Met het oog op morgen... Met de volgende onderwerpen. Op 4 maart houden de Russen presidentsverkiezingen... en ondanks de toenemende kritiek op zijn dictatoriale gedrag... is Vladimir Poetin de kanshebber. Het zou zijn derde termijn worden. Waarop is de macht van de voormalige KGB-spion gebaseerd? Daarover gaat het boek van NOS-correspondent Kisia Hekster... dat deze week verscheen. De titel? De Poetin-show. En ik spreek straks met Kisia. De FBI pakte gisteren een man op die van plan was het kapitool op te blazen. Het zou om een Marokkaan gaan... die door de Amerikaanse recherche al heel lang werd gevolgd. Zijn de gewelddadige jihad en de war on terror nog steeds niet voorbij dan? En deining bij NRC Handelsblad over een nogal persoonlijk getint stuk... dat vandaag op de voorpagina stond. We lopen door de sneeuw in de bergen boven Innsbruck, mijn man en ik. Als we via de telefoon het slechte nieuws horen. Prins Johan Friso is bedolven onder een lawine. Mijn man is neurochirurg. Hij is hier om een cursus te geven in de universiteitskliniek. En even later horen we dat Johan Friso daar is opgenomen. Volgen de details over de reanimatie van de prins... het coma waarin hij wordt gehouden... en de MRI-scan die nog moet worden gemaakt. Jannetje Koelewijn is de auteur en de kwestie is... is NRC Handelsblad onzorgvuldig omgegaan met... Privacy-gevoelige informatie en een rode hoed en een ring voor aartsbisschop Wim Eijk. Hij werd tot kardinaal gecreëerd, zoals dat heet. Steen Fens is onze man in Rome en u hoort van hem om vijf voor twaalf. Maar eerst nu het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 18 februari. Lieve toeschouwer, goeden een dag na zijn ski-ongeluk bij de Oostenrijkse wintersportplaats Lech... is de toestand van Prins Frizo nog onveranderd. De informatie over de gezondheidstoestand zijn allerdings nog zeer spierig. Een journaliste van NRC Handelsblad die hier stom toevallig in het ziekenhuis was... heeft gesproken met een van de behandelend artsen. Ik hoorde hem zeggen dat er geen zwelling was te zien van het brein. Ik hoorde hem ook zeggen dat er geen schedelbasisstructuur is. Ik hoorde hem ook zeggen dat hij verder geen lichamelijke verwondingen heeft. Na het skiongeluk van gisteren wordt een onderzoek ingesteld door de Oostenrijkse politie. Als mensen in het gelände skifahren gaan, dan maken ze dat op eigen gevaar. Het is een standaard onderzoek waarin wordt bekeken of prins Friso nalatig is geweest. Dat betekent heißt, dat op een irgendein begeleider irgendeine schuld afschieven te willen, wäre falsch. De koninklijke familie heeft de nacht doorgebracht in Leg. Blijkbaar uh, weet koningin Beatrix hoezeer er in Nederland meegeleefd wordt met haar, met haar familie. En heeft ze uh, toch een toestemming gegeven om de media uit te nodigen om haar ook ja, toch op haar meest aangeslagen moment te kunnen filmen. Die Nederlandse koningin Beatrix Wick gezeignet. Kroonprins Willem-Alexander bedankte Nederland en Oostenrijk voor de steun aan zijn familie. Maar we bedanken voor alle, alle goede wensen ja. van alle mensen. En we danken ook dat ze ons in ruwe laten. Een bijzondere dag was het vandaag voor Aartsbisschop Eijk van Utrecht. De paus heeft hem in de Sint-Pieterskathedraal tot kardinaal gecreëerd. At de omnipotente Sanctorum Apostolum Petit Pauli, typi comitimus titurum. Hij kreeg, samen met 21 andere nieuwe kardinalen, de Rode Hoed en een ring. Nederland heeft dus weer een kardinaal die een eventuele nieuwe paus mag kiezen. We zijn ontzettend blij dat we hier vandaag kunnen zijn om eh, eindelijk weer eens wat te vieren in de kerk. Ook buiten de Sint-Pieter werd een Rooms-Katholiek feestje gevierd. Carnaval is weer begonnen. Vanwege het ski-ongeval van prins Friso begon het feest iets ingetogener dan anders. De majeste, is nog onze koningin die nu dit leed mee moet maken. Ja, kijk weer. Geweldig. En het is ook wel een beetje symbolisch eigenlijk, misschien in het begin van de carnaval, dat je stil bij iedereen die leed meemaakt. Ik hoop dat het hem goed gaat, maar voor de verderes, uh, nee. Het voelt niet de carnaval. De Open. Hoe laat stond je er? Kwart over zes. Nou ja, de eerste training ging om zes uur. Ik kom met Hallemond. Ik had echt niet verwacht dat het nou al zo druk zou zijn. Goed, dan gaan we van start met de 21ste Brandbeerboetengewone boetezitting in 2012. Ja, is heel gezellig. En toch ga je met elkaar het carnavalsfeest aan, omdat je die paar dagen mag gebruiken eh, om even alle zorgen te vergeten. Dat was Nieuws Vandaag. ...op radio en tv. En wie voor de radio vandaag de hele dag... ...bij de Universiteitskliniek van Innsbruck heeft gepost... ...is verslaggever Menno Reemeyer. Hij is nog in die stad. Dag Menno. Goedenavond, Max. Uh, wie heb je vandaag allemaal op uh, bezoek zien gaan en komen? Het was een beperkt bezoek, zoals ook van de Rvd begrepen in een communiqué. Op verzoek van de artsen was een beperkt bezoek gevraagd en vooral een beperkt aantal bezoekers. Om half één kwamen ten eerste koningin Beatrix en prinses Mabel aan bij het ziekenhuis. Zwaar ze aangeslagen, zeer geëmotioneerd kwamen ze de auto uit, gingen het, het ziekenhuis binnen om vervolgens daar een anderhalf uur te blijven bij het bed van uh, prins Frieso kwamen we even na tweeën weer terug. Um omdat eh, ook wel gezegd werd, we hoorden het net ook eh, in het nieuwsoverzicht... Eh, ...prinses F, Koningin Beatrix eh, het op prijs stelt. Alle belangstelling die er is, niet zozeer van de media... ...maar wel hoe er mee wordt in, in Nederland... Eh, ...wilden ze toch laten eh, zien voor de pers eh, dat ze eh, naar binnen ging. Later op de avond kwamen ook nog... Eh, ...die zijn eigenlijk een uh, goed uur geleden weer vertrokken... ...prins Constantijn, prinses Mabel en, uh, naar nou, wij weten, uh, haar zus... ...en zijn vervolgens ook nog een uur... In het ziekenhuis geweest zijn, rond kwart over tien weer vertrokken. Er is op dit moment niemand van de koninklijke familie meer in het ziekenhuis? Nee, zover we weten, is ze zijn, Wat we zeker weten, is dat ze weg zijn gegaan. En zover we weten, zijn ze teruggegaan naar Leg, zijn de berichten. Je zei het al, ze maakten een aangeslagen indruk toen ze het ziekenhuis ingingen. Is er iets te zeggen van, nou ja, wat is jouw indruk van hun gemoedsgesteldheid? Ja, um, dat moeten wij doen in uh, de momenten dat ze langskomt. Dat is 30 seconden, dat was die zwaar aangeslagen indruk. Vervolgens komt ze anderhalf uur later, komen de twee dames naar buiten, de koningin en prinses Mabel. En maken dan toch iets andere uh, indruk. Uh, ...lopen los van elkaar. Dat klinkt gek als ik het zo zeg, maar ze kwamen stevig gearmd... ...gingen ze naar binnen, elkaar echt ondersteunend. Ze kwamen eh, los van elkaar naar buiten eh, en de koningin keek ook eh, eventjes naar de pers die er stond. Een, een vaag trekje van een glimlachje onder mond en, en gingen de, de auto in. En toen eh, vanavond prins Constantijn en eh, prinses Mabel en haar zus eh, kwamen... Eh, ...was die aangeslagen indruk van vanmiddag eh, alweer minder... Ik wil daar niks uit afleiden. Ik kan daar ook niks uit afleiden. Het is puur wat wij zo gezien hebben en waar wij het mee moeten doen. Je hebt een moeilijke taak daar, lijkt me, Menno. Je zit er niet bij natuurlijk, binnen in het ziekenhuis. En je hebt toch lastpakken als mij aan de lijn die dan vragen... wat is er aan de hand? Hoe zwaar is dat? Ja. Ja, het, het, uh, het hele probleem, Max, is uh, natuurlijk uh, uh, het respecteren van uh, de privacy... van de prins en uh, Frieso natuurlijk en de familie... Uh, ook de honger naar nieuws, uh, niet alleen bij ons, maar wat, nou, wij, wat wij, wij merken ook in Nederland. Uh, iedereen wil toch graag weten hoe het met hem gaat. Er komt sporadisch uh, nieuws naar buiten en dan is dat ook nog vaak nieuws dat een herhaling is van het nieuws wat we eerder al gehoord hebben. We hebben de hele dag uh, gehoord dat de toestand van de prins stabiel is, uh, maar niet buiten levensgevaar. Vanochtend hoorden we dan nog dat hij de nacht rustig heeft doorgebracht. Uh, vanmiddag uh, kwam daar nog de opmerking bij dat uh, de medische specialisten hadden gevraagd om een beperkt aantal bezoekers per keer. Nou, daar moet je het mee doen. Uh, ja, en dan komen er op andere wijze verhalen naar buiten, uh, zoals uh, vanochtend uh, via NRC. Ja, en over het respecteren van privacy door de NRC praten we straks in deze uitzending uitgebreid verder. Dank je. Ga lekker slapen, Menno Reemeyer. Blue Hotel De carnavalsmuziek die we eigenlijk vanavond voor u wilden draaien, doen we gewoon niet. We zijn er eigenlijk niet voor in de stemming en u waarschijnlijk ook niet. In plaats daarvan hoort u Chris Isaac, en Blue Hotel. Menno Reemeyer had het er al even over, de NSC van vanochtend. Want die krant opende met een stuk van redacteur, Sterven slaggever Jannetje Koelewijn... over de situatie van Prins Friso... Ze baseerde zich op informatie die ze had opgevangen... uit een gesprek tussen haar echtgenoot, de neurochirurg Kees Stulke en een van de behandelende artsen van de Prins, dokter Claudius Tomei. Nou, dat roept nodige vragen op over hoe je moet omgaan als krant... met de privacy van de uh, patiënt en van zijn familie... hoe je moet omgaan met het medisch beroepsgeheim... en hoe de journalistieke ethiek luidt op dat punt... Ik ga daar zo over praten met Ben Krul. Hij is arts en oud-hoofdredacteur van het blad Medisch Contact. En met Marcel Broersma. Hij is hoogleraar journalistieke cultuur en media... en lid van de Raad voor de Journalistiek. Maar eerst gaan we met hun even luisteren naar een stukje van het interview... dat Dirk Marseille van BNR Nieuwsradio had... met Jannetje Koedewijn en Kees Tulleken. Ten eerste ben ik natuurlijk journalist. En, en wij zijn er toch om alles wat we weten te openbaren. De vraag is natuurlijk, mocht ik dit horen? Dus het ethische probleem tussen... Nou, nee, helemaal niet tussen aanlangs. Het, het, het moreel ethische of het journalistiek-ethische probleem... ligt natuurlijk vooral bij de artsen. He? Mochten zij, terwijl zij wisten dat ik ernaast stond... want zij weten natuurlijk dat ik journalist ben... heb ik ook nog een keer gezegd... mochten zij over de patiënt praten waar ik bij was. Um, ja... Wat zeg jij daarvan? Uh, nu wend ik me eventjes tot mijn uh, echtgenoot om hier eventjes uh, de hete aardappel door te schuiven. Vind jij ja, dat ik dat mocht vertellen? Mijn man die begreep eigenlijk niet zo goed wat het probleem was. Die zei, Je moet hartstikke blij zijn. De pers, de Oostenrijkse pers, verspreidde gisteren het bericht. Er is sprake van een schedelbasisfractuur, wat een hele slechte prognose zou geven. Wij weten nu dat dat niet zo is. Wees blij dat we het rondvertellen. Hij zegt, wees blij. En in Amerika en een hele hoop andere beschaafde landen... zou dit soort informatie gewoon meteen naar buiten worden gebracht. Wees blij. En waarom, het probleem is, zei jij net, en ik citeer nu ook mijn man... het probleem is de Rijksvoorlichtingsdienst... die er blijkbaar tussen wil gaan zitten. Ja, en ik ben er niet om de Rijksvoorlichtingsdienst... het naar de zin te maken. Ik ben gewoon onafhankelijk journalist van een Nederlandse krant. En ik mag toch vertellen wat ik weet. Ja. De reden dat we dus dat gedeelte van het gesprek met jou erbij hebben gevoerd...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 Dat was Kees Tulliken. de neurochirurg... die dus getrouwd is met Jannetje Koelewijn van de NRC... en weer gesproken had met dokter Claudius Tomee... een van de behandelende artsen van Prins Friso. Ik zei het al, bij mij aan tafel zit Ben Krul... oud-hoofdredacteur van Medisch Contact. En aan de telefoon is Marcel Broersma, lid van de Raad voor de Journalistiek. Ik begin even bij Ben Krul. Ik wou met u even dan de rol van de twee artsen bespreken... Uh, die ja, het kennelijk nuttig vonden om deze geruststellende woorden over het is geen schedelbasisfractuur met Jannetje Koelewijn van de NRC te delen. Nou, kan dat of niet? Daar voorbij, maar ik vraag of deze mensen ooit de eet van die pokertjes hebben afgelegd. Want die hebben in ieder geval niets gesnapt. Uit... Gedaan. Ja, maar deze hebben het dan toch niet gesnapt. Ik Wat boel, hebben ze niet gesnapt? Ze hebben niet gesnapt dat er een beroepsgeheim is. En dat een beroepsgeheim is van de patiënt. En alleen de patiënt mag bepalen of er iets naar buiten gebracht wordt. En als die in coma ligt, mag het zijn directe familie zijn. Maar niet Janneke Koelewijn. En niet de hoofddirecteur van medisch contact. En niet een neurochirurg die toevallig komt aanwaaien. Ik vraag me echt af hoe die ooit zijn studenten over het deelt beroepsgeheim. Hoe die ze ooit onderlegd. We weten Ik... natuurlijk niet of dokter Tullik een toestemming aan de familie heeft gevraagd. Nou, dan had hij dat misschien wel gezegd. Maar hij, was, nee, hij gaf duidelijk aan dat hij, dat hij zelf uit eigen verantwoordelijkheid vond... dat hij de, zijn het medisch beroepsgeheim moest schenden. Want hij was hoe dan ook... hij was, doordat hij de informatie gekregen had... en ook duidelijk aangaf dat hij het was... was hij toch, deed hij eigenlijk mee met het behandelteam. team. Er was hem wat te orde gekomen... wat hij echt niet zo had mogen delen. Ik denk ook als hij door de tuchtrechter aangeklaagd wordt dat hij het gaat verliezen. Tulken. Tulken, zeker weten. Ook al zat hij in Oostenrijk, ook al is de emeritus. Ik denk als de familie hem aan zou klagen, dan heeft hij het moeilijk. Ik wil even een stap terug met u. Want het eerste gesprek gaat dan tussen de uh, chirurg-dokter Claudius Tomei... Ja. neuroloog Claudius ja. Tomei... die aan zijn Nederlandse collega Kees Tulken, die net op bezoek is... vertelt, het valt wel mee, het is geen schedelbasisfractuur. Mag dat? Nou, lichaam, als je het gewoon als vriend vertelt, dan zou je dat kunnen doen. Maar, maar het feit dat hij een gedeelte los van zijn vrouw vertelt, heeft hij toch echt, eigenlijk als een collega, en dat kan je best voorstellen, dan zit hij toch middenin meer, meer een. In het, dan vraagt hij toch min of meer: hoe is het ermee? Denk toch even mee. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ook al ben je op vakantie. Uh, maar dan moet hij ook echt zijn mond houden. Dan moet hij alleen vragen. Dan moet hij handelen in de geest van de patiënt. Frizo in dat geval. Nou, had Frizo. Zou hij toestemming gegeven hebben. Om die informatie op deze manier. Aan meneer Tulik en mevrouw Jantje Koelewend te geven. Nou, ik kan u verzekeren. Dat had hij nooit gedaan. Dan moet hij dus ook niet doen. Je moet handelen in de geest van de patiënt. En dat is het criterium, is, dat is het in criterium. het belang van de patiënt... Zeker weten. is het geest van de patiënt. Het is helemaal niet in het belang wat Janneke Koele-Waatsen... van het Nederlandse volk dat dat moet weten. Ben je nog gek, zeg. De patiënt en de familie zijn eerst ook al bijen van koninklijke bloeden. Nou hoorden we het net, eh, zowel dokter Tulke als mevrouw Koelewijn zeggen... er circuleerden allemaal geruchten die dan niet klopten... bijvoorbeeld over die schedelbasisfractuur... en dan was het een heel serieuze eh, aangelegenheid geweest... Uh, ja, we hebben dus Nederland proberen gerust te stellen door te zeggen... de artsen weten dat er geen sprake is van een schedelbasisstructuur. Wij hebben goed gedaan daarmee. Hij zal in de eerste instantie had hij de familie gerust moeten stellen. Als zij zo koketeren dat ze uh, Mabel kennen, nou had dan dat telefoontje gebruikt om Mabel te, gerust te stellen. Maar maar dat is hebben... ook nog zo. Meneer Tulke was een buurjongen van ja, Mabel. Of... Ja, Ik vind de ego's die gingen wel hoog op. Dat moet je niet doen als arts. Ook dus een eerder, dus hoogleraar. Een arts past in dit geval een bescheiden rol vak. Hè, je bent met zo'n patiënten beter te maken. En de behandelend artsen die geven de informatie en niet meneer Tulke. In Amerika komt dat iedere dag voor, hoor ik mevrouw Koelewijn zeggen. Ja, ze zei wel meer dingen die ik niet helemaal mee eens ben. Ik vind nog een goede journalist. maar eh, Het is maar de vraag of dat nou zo geweldig is wat er in Amerika gebeurt. In Nederland geldt het Nederlands tuchtrecht. En wij hebben daar heel duidelijk... Een patiënt moet zich veilig weten als je tot een dokter bent. En als je in coma ligt, dan moet je weten dat er met jouw belangen... en jouw diagnose, dat daar op een zorgvuldige wijze mee om wordt gesprongen. En dat dat niet met, met zoveel miljoenen Nederlands gedeeld wordt. Ik zou dat bij mij niet willen, u ook niet. Dat hij met emeritaat is, maakt niet uit, Maakt niks uit. Hij dat... Nee, hij is, gewoon, hij is gewoon arts, hij is big geregistreerd. Dus hij is nog steeds terugrechtelijk verantwoordelijk voor zijn daden. Dat het niet in Nederland gebeurde, maar in Australië. Nou, Oostenrijk? ook daar hebben we middels jurisprudentie over. Er is een arts in Nepal geweest die ook dacht dat daar het terugrecht niet gold. Daar geldt het ook voor. Ook een arts in het buitenland is. Die moet zich houden aan de tuchtrechtelijke regels. En met name het beroepsgeheim. En dat is cruciaal in dit geheel. Dat draait het eigenlijk alleen om. En de journalisten, dat is boeien in dit geval, die heeft een afgeleid beroepsgeheim. Er wordt wat meer aan de keukentafel bij de dokters verteld... waarbij de echtgenoot wat zaken hoort. Uh, administraties in ziekenhuizen. Hij was verantwoordelijk, Tullike, dat zijn echtgenoot... zijn de journalist het niet had verteld. Dan had hij maar ruzie gemaakt met haar. Maar hij had haar gewoon weg moeten sturen. Of hij was medebehandelaar, hoort informatie... en houdt hij zijn mond, tegenover zijn vrouw ook. Of hij is op vakantie, maar dan had hij zeggen... joh, daar wil ik niks mee van doen hebben... en ik wil het als vriend weten. Maar hij heeft het duidelijk is betrokken geweest in het behandelteam. Hij was mede, toch min of meer geïnformeerd over de behandeling. Dat is cruciaal. En dan hoor je niet naar buiten te klappen naar, naar, je, naar je familie... en zeker als een journalist is... en dat dan de hoofdredacteur van de NRC dit ja, goed vindt. dat is de volgende vindt. stap. Dat mevrouw ja, Koelewijn tuurlijk. belt van... hier zit een leuke opening in. Ze zijn ook de alle vier fout. De dokter in Oostenrijk is fout. Tulk is fout. Mevrouw uh, Koelewijn is fout, in mijn ogen. En ook de hoofdredacteur van de NRC. Ik ben hoofdredacteur geweest, 14 jaar... Wij zaten heel dicht bij de bron van medici. Wij wisten van een aantal hele bekende in Nederland opgenomen patiënten... noem maar iets van Holleder of zo, wisten wij wat er aan de hand was. Maar mijn journalisten mochten dat niet publiceren. Dat, dat, dat wilde ik als hoofdredacteur niet. Dus ik vind, dat, ik vind dat de hoofdredacteur van de NRC hier een, een kwalijke, kwalijke rol heeft gespeeld ook. U zou die zijn het verantwoordelijk. U zou de koninklijke familie aanraden tegen NRC een terugprocedure aan te spannen? Ik zou hem eerst nou aanraden, aanraden. Ik vind dat, dat, dat patiënten moeten weten dat ze veilig zijn. Of ze nou journalist zelf zijn, of ze zijn taxichauffeur, of ze zijn uh, prins. Ieder heeft recht, en zeker in zo'n kwetsbare positie. Ze zijn al dubbel kwetsbaar, koninklijke huizen en dan nog een keer in coma. En dan moet je helemaal erg zorgvuldig omgaan met je medisch beroepsschijn. En het is in dit geval niet gebeurd. Dus een tuchtzaak tegen Tullike zou kans maken? Die zou, die zou zeker kans maken. Nu zou dat de koninklijke familie ook aanraden? Ja, ik, dat, dat, dat is niet aan mij, maar het zou als signaal wel goed zijn... dat dokters goed weten waar de grenzen van een tuchtzaak liggen. Het zou, nou ja, ik zie het zijn broer wel doen, hè, eerlijk gezegd. Willem-Alexander. Marcel Boersma, hoogleraar journalistieke cultuur in, en media in Groningen. Lid van de Raad voor de Journalistiek, ook goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zal u maar geen oordeel... Uh, gaan vragen om, om die artsen die dan in het geding zijn... maar dan wel de krant en de journalisten. Eh, wat vond u van die publicatie in NRC? Nou ja, ik denk dat je moet kijken naar het, eh, naar het doel... van eh, wat de journalist beoogt en of dat publicatie rechtvaardigt. Ja, ik vind het doel hier eh, vrij mager. Eh, nog afgezien van alle dingen die zo net zijn besproken... over eh, de privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim. Eh, maar ja, wat, wat voegt dit eh, toe aan, aan, aan, aan wat we al weten... Uh, he, veel van wat er in staat is, is al gezegd. Het, uh, dus ja, ik, ik, als je de, de privacy afweegt tegen het, het recht op vrije nieuwsgaring... Ja, dan zou ik geneigd zijn geweest hier uh, he, de privacy uh, te, te laten prevaleren. Ja, ik zou toch nog een keer advocaat van de duivel spelen... en de redenering van uh, mevrouw Koelewijn weergeven, namelijk... Um, er waren allemaal geruchten over dat de prins hersendood zou zijn. Of dat er zware uh, hersenschade zou zijn. Wij wisten dus uit de inner circle dat dat gelukkig niet zo is. En daarmee doen, de, doen we de wereld een dienst. Stellen we de wereld gerust. Ja, wat ik opmerkelijk vond in het, in het stukje dat wij zo net van haar hoorden... ...is dat ze eigenlijk hè, het, het, haar eigen uh, ethiek verschuift naar de artsen. Dat ze zegt van ja, die artsen die uh, hebben hun ethiek en ik sta daarbij en, dat, uh, hè, en, en ik ben journalist en ik mag, uh, mag alles vertellen. En ik denk dat dat niet juist is. Hè. Ik denk dat je als journalist altijd met, met informatie die je krijgt, op welke manier dan ook, uh, die ethische afweging uh, zelf moet, uh, moet maken... Nou, in dit geval denk ik dat uh, inderdaad, je de privacy van de, van de patiënt moet, uh, moet respecteren. En daar worden natuurlijk uh, bulletins uh, uitgebracht. Het dus, dus, dus, verwijst ook nog naar de RVD. Ze zegt, ja, die RVD gaat, daar, uh, gaat daartussen zitten. Maar die RVD zegt niks, zegt zij. Dus dan, nee, die dan die moet RVD... de journalist het wel doen. Juist, die RVD is een verlengstuk van de familie uh, in deze. En blijkbaar uh, er zijn er een aantal uh, communiqués uh, naar buiten gebracht. Nou, En blijkbaar uh, was dat wat de, wat de patiënt, of in dit geval zijn familie, uh, kwijt wilde. Meneer Kul, dan moet je je daarbij neerleggen. Nou, dan hoor je je daar, daarbij neer te leggen. Inderdaad. Dat is degene die, uh, die daarover gaat en niet uh, een, een willekeurige journalist. Dat prevaleert. Ja, dat denk ik in dit geval ook. En uh, ja, kijk ook de manier waarop het. Hè, want dat is dat de tweede vraag natuurlijk. Je hebt een doel en dan uh, wordt dat gerechtvaardigd... door de manier waarop zo'n publicatie uh, tot stand komt. Ja, dat is in dit geval toch ook wel wat uh, bedenkelijk... Zij is daar als vrouw van. En je kunt je voorstellen dat dat voor zo'n arts, als daar zo'n gesprek wordt gevoerd, is er niet bij geweest, we weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar dat dan toch ook wel wat uh, onduidelijk is in wat voor uh, hoedanigheid zo iemand daar dan, uh, daar dan bij aanwezig is. Zo nou, een kennis, kende Um, nou, ze heeft dat wel gezegd. Hè? Ze heeft gezegd, ik ben journalist, ik ben van de NRC, ik kan erover gaan schrijven. Maar... Ja, maar je moet soms iemand tegen zichzelf beschermen. Zij had die hoogleraar, die had tegen zichzelf moeten beschrijven. Hij weet precies hoe het gaat. Ik ben inmiddels ook genoeg journalistiek geschoold geweest. Die, die hoort het maar half en die, is, uh, die ja. beseft niet de impact van het vertellen van zo'n verhaal. Ik denk dat mijn collega daar ook wel mee eens is. Ja, dat denk ik ook. Kijk, het is, uh, als je dat verhaal ook leest, hè, het is een beschrijving van, van wat er gebeurt op dat moment. Er is iemand die is bezig met een patiënt, die loopt in en uit. Ja, kan je op zo'n moment uh, verwachten dat iemand echt volle volledige besef heeft van wat er op dat moment uh, gebeurt als journalist. Als iemand in een bijzin zegt, van ja ik ben journalist van NRC, ja, ja. Ik, ik ga hier misschien over schrijven. Ja. Nou, het lijkt mij wat onduidelijke situatie. Ja. Misschien weten ze ook niet helemaal wat de NRC is in Innsbruck. Maar... Dat zou heel goed kunnen. Uh, meneer Brusma, in uh, Ben zijn hele duidelijke regels, procedures, medische tuchtcolleges, uh, tuchtrecht. In de journalistieke wereld is dat een beetje losser, hè? Wat, wat, wat zou het Koninklijk Huis, als ze uh, het ergens aan zouden willen maken, terecht? Uh, waar zouden ze terecht kunnen? Nou ja, we zouden terecht kunnen bij, uh, bij de Raad voor de Journalistiek. En raadt u hen uh, dat, dat aan? Ik, uh, pf, nou, ik weet niet of dat... Uh, ja, ik, ik, ik ben lid van de Raad voor Journalistiek, dus ik kan niks zeggen over uh, wat voor wending die zaak dan zal krijgen. Hè. Dan zal die zaak uh, inhoudelijk uh, uh, beoordeeld worden. Maar dat zou ze kunnen doen. Ze kunnen ook naar, uh, naar de rechter stappen, natuurlijk. En die zal dan een afweging maken tussen het recht op privacy en het recht op, op vrije nieuwsgaring. Waar hebben we het hier over, eigenlijk in, in deze casus, meneer Krul? Edelheid? Ik vind het wel. Iemand uh, eigent zich iets toe. Dat hij zegt: van ik moet dit doen. uit een soort journalistiek principe. Maar uh, het is. Nee, ik vind het meer een soort publiciteitsgeilheid. Ik kan er niks anders van maken. Maar uh, het edele motief haal ik er niet uit in dit geval. En er zijn andere methodes uh, om. Uh, Precies, eh, als de familie het had willen vertellen... dan hadden ze dat wel gedaan en het kan een hele goede reden zijn... om nog eens één, twee dagen te wachten tot er wat meer zekerheid was... over de medische situatie. En daar kan ik me ook alles bij voorstellen, ook al ben ik geen neurochirurg... maar wel al dertig jaar arts. En wat zegt dit over de journalistieke ethiek in Nederland... en de ontwikkeling daarvan, meneer Broersma? Nou ja, je kunt in ieder geval uh, vaststellen dat in dit individuele geval... denk ik, iemand uh, ja, door toeval met zijn neus uh, op, uh, op, op, op, op het nieuws heeft gestaan... En zich inderdaad niet heeft kunnen beheersen dat, dat mooie verhaal dat er eigenlijk in de schoot is gevallen op te schrijven. En dat ook, ook verder nog uit te vent op het, op het journaal. Um, ja, of je daar verder over de journalistieke ethiek in algemeenheid iets over moet zeggen, dat, dat weet ik niet. Maar het is op zijn minst opvallend dat NSC dit verhaal zo groot uh, publiceert op de, op de voorpagina, denk ik. Dit wordt vast nog vervolgd, deze discussie. Al is het bij de redactie van NSA Handelsblad zelf, denk ik. Dat mogen we hopen. Ja. Marcel Boersma bedankt. En Ben Krul ook van harte dank voor uw komst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 Look behind, moving on, moving on. So I Bye. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong. Zo so I'll close my eyes, I'll look behind the moving arm, moving on. So I'll close my eyes, I'll look behind the moving arm. Als we hadden vastgehouden aan de oorspronkelijke planning van dit programma gemaakt voor het ongeluk van... Prins Friso had u nu staat een paard op de gang gehoord... maar in plaats daarvan hoorde u Michael Kiwanuka. Half Brits, half Oegendees is die Home again heet het nummer. De man die gisteren van plan was een zelfmoordaanslag te plegen... op het Amerikaanse congresgebouw, het Capitool... is vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat om een 29-jarige Marokkaan... die dacht dat hij in opdracht van Al-Qaeda werkte maar in werkelijkheid had hij het bomvest en het wapen gekocht... van undercover agenten van de FBI. Nou, fijne John Le Carré-boek in werkelijkheid dus. Michiel Vos in Amerika, goedenavond. Ja, alleen in, in Amerika, natuurlijk weer, dit soort verhalen. <laughs> Spannend is het. Hoe, maar je hebt gelijk, ja. John Le Carré-achtig, ja. Hoe zat de verdachte erbij, bij de voorgeleiding... Uh, emotieloos, rustig, uh, in groen t-shirt. Uh, het was een korte hoorzitting waarin hij de aanklacht hoorde. En de aanklacht is dat hij een, een massavernietigingswapen heeft gebruikt tegen een federaal gebouw. En daarop staat een levenslange gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld. Is iets duidelijk over de achtergrond van de man, behalve dat het een 29-jarige Marokkaan is? Nou, wat je net al, al zei, hij is nog jong, maar hij woonde al een tijd in Amerika. Hij was hier ooit op een toeristenvisum of een, een, een, een visum wat hem in ieder geval een korte tijd toelaten, toeliet. En dat heeft hij laten verlopen. En sindsdien woont hij hier al zo'n kleine dertien jaar. En hij woonde in Virginia en had al een langere tijd, zeg maar... Een, een, nou ja, hij gedroeg zich verdacht volgens een oud huurbaas bij wie hij een kamer huurde. En die huurbaas heeft hem in 2010 eruit gezet, omdat hij steeds pakketjes kreeg toegestuurd. En die huurbaas, een, een advocaat, die zei tegen de autoriteiten, luister, dat, is niet, dat zit niet goed. Die pakketjes die bevatten geen boeken, zoals hij zelf zei, maar die bevatten iets heel anders. En toen, is er, toen zijn er agenten op zijn op hem afgestuurd. Die hebben toen niks gevonden, maar toen is hij wel blijven kleven en later uiteindelijk uitgekomen bij de FBI die hem echt is gaan volgen. En hoe heeft de FBI dat gedaan? De FBI maakt uh, gebruik van informanten, van undercover-agenten, zoals je zelf al zei. En dat zijn mensen die op een gegeven moment zichzelf voorstellen als Al-Qaeda op, operatives in, in Amerika... en die met hem in contact treden. En die hem vervolgens, zeg maar, ja, met hem hebben over het plan. Over welke wapens hij zal gaan gebruiken. En die hem, zeg maar, quote-unquote, helpen in het uitvoeren van dat plan. En dan is natuurlijk de truc dat die, dat die uh, undercover-agenten van de FBI niet het voortouw mogen nemen... Maar ze moeten hem natuurlijk wel duidelijk blijven volgen. En ze moeten hem ook blijven voeden. En zo hebben ze hem dat ook bijvoorbeeld dat, dat vest gevoed, althans gegeven, verkocht. En, en dat wapen, dat vest, dat zou een, een, een, een zelfmoordvest zijn, bepakt met bommen. En dat, daarmee had hij het kapitool in moeten lopen. Om dat dan vervolgens tot oplossing te brengen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd natuurlijk. Dus als je als Marokkaanse illegaal in Amerika mannen tegenkomt die zeggen... wij zijn van Al-Qaeda, is, is de kans groot dat het de FBI is? Ja, die kans is groot, want de FBI maakt steeds meer gebruik van undercover-agenten... om dit soort lone wolves, zoals ze in Amerika worden genoemd... dus in, in eenzaamheid opererende cellen, als het ware, eenmenscellen... Uh, uh, ja, zeg maar, te, te, te volgen en vervolgens te arresteren. Het is natuurlijk altijd gevaarlijk, want in het proces dat gaat volgen... zal waarschijnlijk de vraag komen, is er sprake geweest van uitlokking? Is deze man, heeft hij het daadwerkelijk allemaal zelf gedaan? Of heeft de FBI hem iets te veel geduwd en gepusht? En dan zal deze man waarschijnlijk gaan zeggen via zijn advocaat dat hij is uitgelokt. Nou is dat heel moeilijk, want dan zal hij ook die uitlokking moeten gaan bewijzen. En dan schuift dus de bewijslast van de aanklager in dit soort zaken, de regering dus, zeg maar, de overheid... dan verschuift die bewijs wel eens naar de verdachte zelf... die dan uitlokking moet uh, aantonen. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja, maar goed, als hij het kapitaal echt had opgeblazen gisteren... dan was het nog lelijk geweest voor de FBI... dat ze hem al die tijd hadden gevolgd, wisten wie hij was... wisten waar hij mee bezig was. Ja, nee, zeker. Want ze hebben hem al een jaar lang gevolgd en hij heeft meerdere keren aangegeven aan meerdere informanten op video en audio dat hij uh, het Capitole, of in ieder geval een restaurant, wat werd gefrequenteerd door militairen of een militair restaurant, zou willen opblazen. En het laatste plan was het Capitol. En Nou zou hij dan zeg maar schietend naar binnen gaan en dan vervolgens zichzelf opblazen. En dat is redelijk... Bizar, Want Amerikanen kennen niet zo, zijn niet zo gewend anders dan 11 september zelf, zeg maar, met de zelfmoordactie. Daarom is deze zaak wat specialer dan de andere. We hebben natuurlijk wel vaak hè, mensen die of in New York of in Washington proberen toe te slaan. En dan vaak zijn het federale doelwitten. Maar het is niet vaak dat het een zelfmoord ook uh, dat is. Heeft de FBI een onverantwoord risico genomen, vind je Michiel? Of wisten ze de hele tijd, we pakken hem gewoon als hij echt wat gaat doen? Ja, dat laatste zeggen ze natuurlijk zelf. We zaten er bovenop, we wisten precies wat hij deed, we hadden informanten, die werden gestuurd door de FBI, we wisten precies wat hij aan het doen was en we hebben hem gepakt toen hij uiteindelijk een garage uitliep op de dag dat hij de aanslag zou plegen, vlak bij het kapitol en daar zou hij dus naar binnen lopen. Ik moet je eerlijk zeggen, Max, ik, ik ben vaak in het kapitool geweest. Dat is niet een gebouw waar je zomaar naar binnen loopt. Ik bedoel, het is weliswaar van marmer, maar het is een marmeren vesting. Het is, het is omringd door politieagenten die eruit zien als militairen... ...die behangen zijn met oezies en die naar iedereen vragen naar uh, identificatie. Het is niet een gebouw waar je zomaar naar binnen kan lopen, laat staan... Of, ...of tenminste ook niet zomaar naar binnen kan schieten. Dat is gewoon te ingewikkeld en te... ...dat lijkt me een, een, een, een, een, een beetje een dwaas plan. Maar goed, ik, ik, dat weet ik natuurlijk niet precies. Hij krijgt levenslang, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij, net zoals de onderbroekman... Uh, weet je nog wel, de man met de bom in de onderbroek... Ja, de, in, nou ja, Op kerst 2009. Ja. Die krijgt vier keer levenslang, dus deze man krijgt waarschijnlijk levenslang. Een John Le Carré-achtig verhaal, inderdaad. Uh, ju juist, heel goed. Dat kan alleen in Amerika, Michiel. Ja, only in Amerika. Ik kan er niks anders van maken. Dankjewel. Uh, geen dank.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 Don't you know my heart stood still? Once again I seem to feel that older yearning. And I knew that spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's a foolish to start For that old, old feeling Don't you know is still in my heart Once again I seem to feel that Old yearning And I knew the spark of love Was still foolish. Two stars China, Washington en That's All Feeling. En we gaan gelijk naar nog meer muziek luisteren. Namelijk naar de Russische premier Poetin en zijn uitvoering van Blueberry Hill. I found my field. Correspondent in Moskou, Kisha Hekster. De Poetin Show. En het Rusland van de Russen is het uh, boek waarmee jij debuteert. Gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, een zingende president. Uh, nou, dat is nog maar één van de aspecten van de Poetin Show. Hè? Ja, in het Engels ook. Bijzonder. Er wordt overigens gezegd dat hij dit uh, geplaybacked heeft. Dus uh, het is de vraag of het echt is. Maar uh, premier Poetin, die kan eigenlijk alles. Hij kan ook heel goed uh, tijgers onderzoeken. Uh, beren afschieten, hij kan bosbranden bestrijden... hij kan uh, amforen opduiken uit de Zwarte Zee. Het is een, een superman en dat wil hij graag laten zien aan de wereld. En dat krijgt het hele Russische volk ook permanent te zien? Ja, als je naar het Russische journaal kijkt... dan uh, kan je er donder op zeggen dat de eerste paar onderwerpen... eigenlijk uh, aan hem besteed worden. En, en Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat ongeveer een derde van al het Russische nieuws... Uh, exclusief bestemd is voor het Russische leiderschap. En werkt dit? Spreekt dit aan bij de gemiddelde Rus? De gemiddelde Rus is nog steeds aangewezen op de televisie... als belangrijkste bron van informatievoorziening. Dat wil niet zeggen dat ze natuurlijk alles geloven wat ze zien. Ze houden ook wel een beetje van de show voor een deel. Maar um, veel Russen zijn aangewezen op die in informatievoorziening en, en hebben geen toegang tot internet nog steeds. En wat interessant is, is dat je nu ziet... dat dat internet steeds groter begint te worden... en dat dat steeds meer invloed krijgt, ook op die televisie. Dus dat het leven van het internet een beetje begint door te dringen... in het uh, propaganda-Rusland van Poetin. Je beschrijft op pagina 13 van je boek dat hij ja, aan de macht kwam... nadat zijn voorganger Yeltsin er een totaal potje van had gemaakt. Chaos, al, altijd aan de drank... Um, en dat Poetin eigenlijk weer een soort rust en orde, een soort stabiliteit bracht. Dat mensen hem daar in het begin dankbaar voor waren. Is dat nog zo of niet meer? Er zijn nog steeds heel veel mensen dankbaar inderdaad voor die rust en die stabiliteit. Want de, die trauma's uit de jaren negentig onder Jeltsin die zijn nog heel erg uh, aanwezig bij de Russen. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden iets heel bijzonders gezien in Rusland. Namelijk dat mensen de straat op gingen. Een jonge generatie opeens genoeg had van de totale apathie van de afgelopen jaren. Maar die van hebben de politiek. misschien wel internet. Die hebben internet, um, maar het zou mij niet verbazen voor volgende week is er een grote pro-Putin demonstratie aangekondigd, als die wel eens veel groter zou kunnen worden dan die anti-Putin demonstraties die we de afgelopen maanden hebben gezien. Dus het is ontegenzeggelijk zo dat hij nog steeds heel veel aanhang heeft en ook gewoon gekozen gaat worden voor de derde keer als president op 4 maart. Je beschrijft hem toch ook wel als een charismatische man, vooral in de ogen van de Russische vrouwen. Hoe zien die hem? <laughs> er zijn uh, Russinnen die in hem inderdaad een uh, woest aantrekkelijke jonge God bijna zien. En dan denk ik dat ze er vooral vergeleken met president Jeltsin... die een beetje wankelend van de drank... Het was niet echt Tarzan. Niet echt Tarzan was. Nou, uh, laten we denken, Brezhnev was ook niet iemand... die heel erg uh, tot de verbeelding sprak misschien. En Poetin, toen hij aan de macht kwam... en begon met het voeren, opvoeren van zijn show... sprak heel erg tot de verbeelding. Maar ze vallen daar ook wel een beetje op. Een man die de kou trotseert in zijn blote bast. En Macho's, ja. Sterke mannen. Ja, voor een, een sterk land. Een deel van je boek gaat over die Poetin-show, een deel van je boek gaat ook over hoe uh, ja, dictatoriaal het in feite is, bijvoorbeeld voor dissidenten, voor journalisten. Uh, hoe onveilig is dat land als je van de media bent? Er is een heel groot onderscheid tussen uh, of je een Russische onderzoeksjournalist bent of, uh, zoals ik, een uh, correspondent. Voor mijn Russische collega's is het echt gevaarlijk. Als je echt probeert erachter te komen wat er aan de hand is, wie er voordeel heeft, uh, wie er corrupt is... dan uh, loop je het risico dat je dat met de dood bekoopt. En dat is echt een heel reëel risico uh, sinds ik er zit. Een van de eerste dingen die ik meemaakte waren dat uh, Anastasia Baburova... Een stagiaire van de krant Novi Gazeta, waar ook Anna Politkovskaya voor schreef. Dat is denk ik de bekendste journalist die vermoord werd. En een advocaat ook van die krant vermoord werden. En dat was ongelooflijk aangrijpend. En dat was eigenlijk één in een hele lange reeks van journalisten... die gestorven zijn in die 3,5 jaar dat ik hier zit. Ik was een paar maanden geleden in Dagestan... Voor een verhaal over Argy, een voetbalclub die hele, voor heel veel geld rijke voetballers. onder andere uit Nederland koopt. waar Gruus Hiddink net ook trainer is geworden. Daar zat ik met een journalist te praten van een onafhankelijke lokale krant. Die is uh, drie weken geleden vermoord. En zo gaat het eigenlijk uh, door. Dus dat is uh, een risicovol vak. En je zegt er net van: voor buitenlandse journalisten geldt het niet. Maar je schrijft zelf ergens de avonden na de uitzending. dat was dan ook weer over een uit de weg geruimde journalist keek ik om als ik in het donker naar huis liep, voetstappen achter me hoorde. Was het nou wel eens verstandig geweest die namen te noemen? De, er zijn kennelijk momenten geweest dat je ook dacht van zitten ze achter me aan? Ja, omdat het... Uh, kijk, daarna neer je er altijd weer een beetje voor... omdat mm, een Nederlandse journalist is waarschijnlijk niet zo belangrijk... in FSB-ogen, in KGB-ogen. FSB KGB maar wij, buitenlandse journalisten, worden ook... Permanent afgeluisterd, dat, dat hoor je letterlijk. Ik zit in een kantoor dat uh, als ik de vloeren, uh, als er iets lekt... dan komt de FSB als loodgieter de, de kabels vervangen bij wijze van spreken. En dat is uh, aan de orde van de dag. Dus het is wel iets waar je rekening mee houdt... waar je bijna altijd grapjes over maakt. Maar als je collega's ziet uit Rusland... die uh, meer dood dan levend achtergelaten worden... dan denk ik dat het niet meer dan logisch is... dat je daar zelf ook wel eens over nadenkt. Nog even terug naar de Poetin-show, het onderwerp van je boek. Uh, hij heeft averijen opgelopen, hè? de parlementsverkiezingen. Ja. Daar is nog wel veel om, om te doen geweest. Hij heeft zich nu weer kandidaat gesteld voor het presidentschap. Uh, wat zal zijn strategie worden, denk je, om de kritische voer te blijven? Nou, wat je nog meer tegensvangen? Of... Nou, ik denk dat uh, wat je ziet de laatste tijd, ziet dat ze wat meer als een verstandig bestuurder opstelt, wat zakelijker koers is ingeslagen. Maar ik ben zelf niet al te optimistisch over de protesten die er nu aan de gang zijn. Hoe vaak kan je protesteren? Het is nu drie keer gebeurd. Je kunt vier keer en vijfde keer de straat op gaan. Maar als het regime geen krimp geeft, dan verwaat het het natuurlijk op een gegeven moment. Zeker als er ook uh, grote steunbetuigingen zullen komen aan de premier. De afgelopen weken gezien dat een aantal kritische media geprobeerd wordt om uh, de mond te snoeren. Dus het ziet er naar uit dat hij voorlopig voor de harde lijn kiest. Tegelijkertijd, in Rusland weet je nooit hoe het gaat... De economie, dat, dat die problemen daar, die, uh, die kunnen ook de doorslag geven... dat het toch binnen een paar jaar afgelopen is. Ik denk in ieder geval dat die twaalf jaar... die die in potentie nu nog president kan zijn... want de presidentstermijn is verlengd van vier naar zes jaar... dat hij die niet uit zal zitten tot 2024. Hoe lang geef je, je de poetin show nog wel? Nou, de Putin-show gaat, gaat door, uh, maar ik heb er een vraagteken achter gezet in mijn boek. Het is heel gevaarlijk om voorspellingen te doen in Rusland. Ik denk dat uh, dat hij nog een paar jaar zit en dat tot de oppositie sterk genoeg is ook om een alternatief te vormen. Want dat is het nu nog. Die is er nu nog niet. Kiesje Hexer, schrijfster van de Putin-show en het Rusland van de Russen. Dank voor je komst. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. <tied> Toetroom is vanmiddag uitgelopen voor de receptie van het jaar. Een feestje ter ere van Aartsbisschop Eijk. die vandaag samen met 21 anderen tot kardinaal werd gecreëerd. Stijn Fens was erbij. normaal gesproken een serieus journalist en vaticaan maar vanavond voor ons even in de huid gekropen van Gertjan Dreugen. Hoe was het, Stijn? Het was een, uh, een receptie van groot formaat. waarin waar van heel Rome was uitgelopen. De adel, de bisschoppen. Andere kardinalen, een paar verdwaalde Nederlandse pelgrims eigenlijk ontbrak het daar niets. Wat maakte dit tot een uh, typisch kardinalenfeestje? Nou ja, elke kardinaal had zijn eigen hoekje toegewezen gekregen... in het prachtige apostolische paleis... met een mooie, bijna troonachtig, met een klein tafeltje naast... met wat water. En ze waren op hun, bijna zeg, paasbest gekleed... mooi rood, dat bijna pijn deed aan de ogen... Ja, en dan een, een bonte stoet van, van mensen die uh, rondparadeerden en uh, de kardinaal aan de hand kon drukken. Het ontbrak aan niks, zei je. Ja, dan wil ik natuurlijk wel weten wat voor hapjes en drankjes er waren. Ja, in die zin is het wel een atypische receptie, want je kon je jas niet kwijt en er, was, er werd geen drank geschonken. Maar ja, dat was ook eens moeilijk, omdat er werkelijk duizenden mensen rondliepen. Want iedereen, in die zin was het een duidelijk gewoon democratisch feest, iedereen was welkom. Maar je kreeg niks. Je kreeg niks. En dus in die zin viel ik Nou, je kreeg de aardschop eigenlijk... die had keurig een mooi uh, prentje laten maken... ter herinnering aan zijn kardinaalscreatie. Dus als je hem een hand had gegeven... stond daarnaast een aardige assistent... die, in dat die je dat plaatje in de, in de hand drukte. En dan was het toch wel de bedoeling... dat je weer snel uh, wegging. Zeg, vergeleken bij andere vernisages, ik neem aan dat er weinig mooie vrouwen rond hebben gelopen. Ja, maar dan ken je Rome niet goed. Uh, iedereen wil daar een gezicht laten zien, ook de, uh, de, de mooie vrouw van Rome, de Romeinse adel, de baronessen die normaal met de kardinalen en bischoppen uh, converseren in de salons. Je moet daar je gezicht laten zien, want dit is een Romeins evenement in optima vormen. Ik heb op tv even gekeken ook naar de kleding die de nieuwe kardinalen droegen. En die ja, muts, hoed die ze dan opgezet krijgen. Is dat niet aan uh, modernisering toe? Nee, kijk, de, de, uh, de kerk moet vooral niet met de tijd meegaan. Want als de kerk met de tijd meegaat, dan wordt de kerk op een gegeven moment wederom omdat de tijd verandert. Het prachtige is juist dat dit een ritueel is dat al eeuwen bestaat. En jij spreekt... Enigszins oneerbiedig over een muts en een hoed. Het gaat hier om een bonnet. En Sorry. kleding, het gaat om bonnet, hè? een bonnet. Een mooie hoed met, met, met zo'n kwastje eraan. En dat moet altijd hetzelfde blijven. Laat de kerk niet met de tijd meegaan, alsjeblieft. Zijn fans was dat vanuit Vaticaanstad, waar 21 nieuwe kardinalen zijn gecreëerd, waaronder onze aartsbisschop Wim Eijk. Dit was met het oog op morgen voor deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Galen, straks BNN... met de programma's De Overnachting en Lust. En Het was dus geen muts en geen hoed, maar een bonnet met een kwastje. Fijn weekend.